Jan van der Putten met het NOS Journaal. De tweede coronagolf waar Nederland nu mee te maken heeft... kan goed worden vergeleken met de eerste golf in maart, zegt het RIVM. Wintersporters brachten toen het virus mee uit Noord-Italië en Oostenrijk. Nu zijn het met name jongeren die in Zuid-Frankrijk en Spanje op vakantie zijn geweest. De tweede golf heeft zich in Nederland verspreid via studentenhuizen en feesten. De RVM baseert zich op de eerste analyse van clusters van besmettingen en onderzoek in het Erasmus MC naar het genetisch materiaal van het virus. Patiënten die genezen zijn van corona blijken nog altijd veel klachten te hebben, maar 5% van de genezen patiënten blijkt na een half jaar helemaal klachtenvrij te zijn. Dat blijkt uit een groot onderzoek van het Longfonds en de Universiteit Maastricht. Die hebben vanaf het begin van de coronacrisis patiënten met klachten gevolgd. Veel mensen hebben na een half jaar nog steeds last van vermoeidheid en spierpijn. Of zijn nog kortademig. Dat om gezonde mensen met een gemiddelde leeftijd van 48 jaar. Steeds meer vertrouwelingen van president Trump zijn besmet met het coronavirus. Adviseur Kellyanne Conway meldde op Twitter dat ze corona heeft. Conway was vorige week in de tuin van het Witte Huis. Toen Trump de kandidaat voor het Hoge Rechtshof presenteerde. Twee Republikeinse senatoren die ook in de tuin waren zijn ook besmet, net als de campagne manager van Trump. Zowel de campagneleider als Conway waren afgelopen week vaak in de buurt van Trump. De Amerikaanse president ligt sinds gisteravond in het ziekenhuis waar die behandeld wordt met een virusremmer. Dan nog het weer. Half tot zwaar bewolkt en regen. Het wordt een graad of 17. Morgen vooral in het westen buien. Veel wind morgen en het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friese van de ANWB. De politie is bezig met een onderzoek op de A10 Oost... en daarom kan het verkeer richting Zaandam beter de bordenschip volgen... en omrijden over de A10 Zuid en de A10 West. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is zin in ZFM. fm nu. Tubak leeft. Het wordt met het uur een grote pijn ook hier. Jawel, welkom bij het tweede gedeelte. Straks de geschiedenis. Maar eerst Melanie C. Zegt een nieuwe plaat uit. Overloop! How long can I flow? In infested water. No rock in the boat. Don't move so quiet the way I order.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 Why I'm still smiling, and I'm not gonna be your acceptable version of me. I don't need you anymore. Oh, no. 'cause you know you're being careless with my love. Take a warning, 'cause the pressure's building up. You don't wanna see me.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 You don't inzien, Ben Wat een saaie plaat is dit zeg. Melanie oh. C. heeft een nieuwe plaat uit en ik denk gaan we ze op de radio luisteren gisteravond. Ik was hier te luisteren, maar dat gaan we niet nog een keer doen, namens. Sorry, ja, ik ga niet mijn eigen muziek aflopen kraken. Maar ik heb het gewoon helemaal niet goed ingeschat. You don't want to see me go is de nieuwe plaat van Melanie C. en welkom bij dit radioprogramma. Een kijk in het verleden. Ja, maar, het Wat moet het zijn door de jaren? I nu. want to see you go. Yeah. <laughs> ja, You do want to see me go. Yes, zeker. Please nou, go. Goed. Melanie C. heeft wel een hele leuke plaat gemaakt. Ze heeft wel een sexy stem, het komt nu helemaal niet op de uiting. Goed. Ja, maar je stem is ouder geworden. Nee. Ja, wel, dat heeft ook effect. Want klinkt niet ook heel anders dan in het begin. Oké, okay, mijn stem is juist beter geworden, heb ik het idee. Ja, maar met zingen. Je hmm? bereik wordt anders en je klank wordt anders. Echt, echt waar. Oké, okay, dat is wel keurig. goed. Uh, het is namelijk uh, 3 oktober in 1995. Na maandenlang proces wordt, jawel, OJ Simpson... door een jury vrijgesproken... En uh, Het is heel apart, deze voetbalplayer die later acteur wordt. Onder andere Naked Gun 1, 2 en 3 heeft hij gezeten. Echt een maffe rol heeft hij daar gespeeld. En hij was eigenlijk bijna... Hij was donker natuurlijk, maar hij was eigenlijk bijna een soort blank geworden. Hij nam het totaal ook niet op voor de donkere medemens. Die moest het zelf maar uitzoeken. Iedereen moet voor zijn eigen strijden, heeft hij ooit wel eens gezegd. Uiteindelijk kwam hij er ook volop in het nieuws... met het namelijk Nicola Brown en haar vriend... Werd vermoord gevonden. En uh, dat was op 12 juni 1994, bijna een jaar eerder, zeg maar. En uiteindelijk ging alle bewijs ging toch richting O.J. OJ uh, moest worden opgepakt. Uiteindelijk uh, kon hij zich vrijwillig melden. En wat gebeurde er toen? 911, what are you reporting? Huh? This, is, this is AC. I have OJ in the car. Oké, okay, where are you? Please, I'm coming up the five freeways. Okay. Right now we already are okay. But you gotta tell the police to back off. 10 journalisten, heel wel duizend journalisten, volgden de, de car chase van de politie met uh, OJ Simpson. Hij ging heel dramatisch ergens staan met een pistool tegen zijn hoofd. Uiteindelijk ging hij weer rijden. Uiteindelijk ging hij gewoon naar huis en daar werd hij opgepakt. Een jury heeft naar alles gekeken. Het was een rommeltje. Uiteindelijk hebben ze hem vrijgesproken. Omdat ze namelijk. Ze vonden hem wel schuldig. Maar het schijnt dus dat het ministerie daar een rommeltje had gemaakt. En die wilde ze dus eigenlijk te kakken zetten: vormfouten. De vormfouten. En uiteindelijk, nou, later heeft hij wel weer, weer vastgezeten. gezeten. Hij heeft ook verschillende andere dingen gedaan. Uiteindelijk heeft hij ook nog een boek geschreven. En daarin veronderstelt hij: stel je voor dat ik het nou wel gedaan heb. Dat boek heeft uiteindelijk uh, de, de, de familie van die vriend overgenomen... en die hebben daar heel veel geld mee verdiend. Want uiteindelijk moesten ze nog heel veel geld krijgen. Schadeclaims uh, die ze bij hem neer hadden gelegd... die kon OJ niet meer betalen. En uiteindelijk hebben ze via het boek van OJ... hebben zij uitgebracht, hebben zij het geld opgestreken. Mm. Dus dat was nog wel heel apart, deze OJ Simpson. Dat was in 1995. Ja. In 1941 was de eerste spuitbus officieel. Oh. Maar, het grappige is wel... ik zit nog te kijken op de spuitbus... maar ze waren er toch al veel vroeger mee bezig hoor. En dat uh, was echt... Uh, wat ze zeggen, eind 18e eeuw. Maar doordat het uh, de, tweede, de Tweede Wereldoorlog er was... en er hadden soldaten... die kwamen meer om het leven door infectieziekten... dan door de oorlogshandelingen. Dus daarom hadden ze ook gezocht voor een betere manier... om ziekteverspreidende ziekte insecten te bestrijden. Dus daar zijn ze ook nog steeds... Uh, uh, ze waren voor de oorlog al bezig met de ontwikkeling van de spuitbus... voor die bestrijding. En dat kreeg echt een, uh, een vlucht, ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar hier staat dus dat 1941 de eerste spuitbus in de Verenigde Staten. Oh, Oké. Okay. Dus, uh, nou, dat is wel, uh, wel een bijzonder verhaal. Dus is... maar... In 1992, voor 2 miljoen Amerikaanse kijkers, scheurde. Ja, wat er gebeurde... Ja, zeker. Sinead O'Connor scheurde de foto van de paus in Saturday Night Live als grapje. Om te laten zien dat de paus uh, eigenlijk de echte vijand is en die zegt verkeerde dingen. En nou ja, goed, dat werd haar niet in dank afgenomen. Want namelijk twee weken later deed ze een concert... Uh, bij Bob Dylan. En Bob Dylan uh, weer een foto? Nee, <laughs> Bob Dylan zat uh, 30 jaar in het in, in, in vak. Dus oh. die had zoiets van, uh, nou wil je optreden? Jawel. Uiteindelijk werd ze uitgefloten. En uh, nou, uiteindelijk is ze ook een paar weken teruggetrokken geweest. Uh, een paar maanden. En uiteindelijk kwam ze terug. En ze kennen haar natuurlijk. Ook. Ik zal even kijken wat voor plaat maakte ze ook weer. Dit maakte ze. The Felix uh, goed nummer dit. Echt, dat maakt hem steeds okay. wel indruk nu. En uiteindelijk Mandinka kwam van hetzelfde album. Uiteindelijk heeft hij ook nog muziek gemaakt voor een of andere film in the name of the father. Uh, en uiteindelijk ook nog een reggae album uitgebracht. En uiteindelijk in 2007 was het wel chockerend. Toen kwam ze namelijk in de Winfrey show terecht. En toen zei ze dat ze een bipolaire stoornis had en vaak zelfmoordneigingen had. Oké. Okay. Nou, ja, ik ken haar, voor haar vooral van, dat nummer Nothing Compares to You. Dat was echt een hele grote ding. Ja, dat precies. Dat was de nummer Maar die, van ja, die andere, die als eerste draaide... Dat vond ik, inderdaad wel, ik wist niet dat die van haar was. Ja, dat vind ik een geweldig nummer. Troy. Troy. Goed. Maar goed, ja. dat was in 1992 dus verscheurde je foto. Oké. Okay. Goed, vertel, nog meer. Ja, dus het is, uh, in uh, 1903 werden de eerste twee droogdokken in gebruik genomen in Rotterdam. denk je, wat is nou een droogdok? Was een vaste bouw- of reparatieplaats voor schepen... En door middel van mechanisch aangedreven pompinstallaties kunnen ze onder water gezet worden, of weer vollopen. Ofwel weer droog zetten. En het was toch wel een hele bijzondere uitvinding. Want hierdoor konden schepen vrij makkelijk worden gerepareerd en alles. Ja. Want anders moest je al die boot helemaal op de kant hijsen en doen. Indrukwekkende is, dingen zijn het hoor. Ja, zeker. Ik wow, dus ben ik best wel trots op. Bijna 300 meter dat lang. Nederland, he, was dat volgens Bij, mij. Bijna 3 meter, 300 meter lang. Echt, echt een droge dok. Ja, ja. Goed, in 1952... Uh, nee, in 1942 de eerste succesvolle lancering van de V2. Luister even. Nazi Germany first launched the V2 in 1942. At 46 feet it was as tall as a four-story building and by the end of World War II, it would be carrying bombs across the English Channel to London. But many lessons had to be learned before it could rain down its deadly payload on Ongelooflijk, als je het je filmpje zitten kijken ook. Uiteindelijk met deze, uh, met deze raket deze V2 hebben ze uiteindelijk uh, als eerste, zeg maar, buiten de aarde hebben ze... Uh, uh, hoe noem je dat, Afge hebben ze dingen afgelegd. Uh, uiteindelijk was een ballistic raket door de nazi's bedacht. Dus 9000 doden, zeggen ze. voor mij veel meer, maar goed, dat is de schatting. Maar uiteindelijk zijn er 12.000 dwangarbeiders uh, bij om het leven gekomen... omdat het in het begin zo vaak fout ging. Vaak kwam hij terug en vaak kwam hij niet omhoog... en dan knalde hij ter plekke uit elkaar. En de man die het gemaakt had, Werner van Braun, is later ingevlogen... Voornamelijk het hele Apollo-project in Amerika. Okay. Dus hij ja, stond ja. eerst aan de overkant en nu op een gegeven moment stond hij. Nou goed, uiteindelijk. We hebben we ze... ook af, die 12.000 die dus tijdens de bouw ervan ja? verleden zijn. waren dat uh, uh, mensen uit het leger zelf? Of hadden ze vandaan, nee, dwangarbeiders. Ja, ja, al die mensen die in Duitsland moesten werken en zo. Ja, waarschijnlijk oh, wat wel. Een wat een narigheid. Wat ja, een narigheid. Maar goed, uit, vanuit Warschau hebben ze ook een bom uitge, of afgestookt naar Londen. Oké. Okay. Het was uh, in 1789 heeft George Washington, die heeft dus uh, de eerste Thanksgiving Day afgeroepen in de Verenigde Staten. Het, het, is, het was dus eigenlijk was het altijd. Uh, uh, het, het is dus de vierde donderdag in november. Maar eigenlijk was het vanwege uh, dat het al, alle oogst binnen was. Hè? En eigenlijk heb je in Nederland dan de dankdag van het gewas, die eigenlijk helemaal niet meer echt gevierd wordt. Nee. In de kerk ergens. En in Canada is de oogst altijd eerder. Het is de tweede maandag van oktober. Maar ja, je hebt dan die Thanksgiving Day... en dan heb je altijd dat er uh, een generaal pardon is voor een, uh, voor een kalkoen... door de president en zo. Dus oh is, ja. Uh, nou, bijzonder. Goed, nou, 19... Uh... Ja, precies. Wat, wat datum was het eigenlijk? Goed. N Nee, ik kan het niet lezen, want het gewoon naar de verjaardag. Wel, ja, wat doet dit dan nog keer? Goed, het ging namelijk over K3, die namelijk Josje Huisman als opvolger deden van die Kathleen. Kathleen. Kathleen, ja. K3, ken je ze nog? Dit was de oude K3, en later hebben ze een nieuwe K3, en tegenwoordig hebben ze weer een nieuwe K3. En in 2017 is het ook allemaal weer veranderd. Goed, straks de verjaardagen. Dit is met een nieuwe single van uh, The Smashing Pumpkins en je he heet Cry. Je bent leeft. En dit heet Cry. Je wilt even kijken of het album ook al bekend is, is. Nee, het is nog steeds de single zal laten wel komen, denk ik. Dan zullen we weten wat het hele album doet. Goed, we doen even de verjaardagen. Yes, dus die is de jarig. Ja. Ja, je ziet er heel goed uit, zeg. Goed, vandaag zou hij jarig zijn geweest. Hij is al overleden in 1995. Ik heb het over James Harriet. Hij studeerde af in Glasgow in 1939 ging Hij ging als assistent bij een dierenarts namelijk werken in Yorkshire. En hij ging daarnaast ook schrijven. Hij werkte in de praktijk samen met Donald Sinclair. Dat werd later Siegfried. Nou, je begrijpt het al. En de jongere broer Tristan. En dat was natuurlijk Brian. En uiteindelijk het, het, het, al die boeken. De BBC kreeg daar kreeg de lucht van. Hij zei: het zijn wel leuke verhalen. Lekker, lekker. Knullig een beetje. En uiteindelijk werd daar natuurlijk James Herriot van gemaakt. Uiteindelijk van 1978 tot 1990. 91 afleveringen. Zeven series. Het werd James Herriot uitge uitgezonden. Ik heb het ook heel vaak zitten kijken. James Herriot. Heel een knullige televisie. Het is een heerlijke uh, slow-tv. Het is slow-televisie. Ja. Dus dat is uh, geheim. Wie zou zijn nog jarig, meerjarig zijn geweest? Ja, uh, Boris Titulaar is jarig. En zeker, wie is dat? Want dat was die ene gast die had toen... Uh, Idols in 2003, 2004 had hij gewonnen. Yeah. En uh, die was van... Uh, keep the Soul alive, weet je wel, die, uh, die gast. En die, uh, hij, was, uh, hij had wel iets, uh, iets spannends over zich. Hij okay. heet ook wel Boris of Bo-Rush of bo Saris. Bo-Sares. I ja. am Boris. Ja, leuk. En bo -Saris. hij heeft gewoon wel... Uh, hij heeft een hele mooie stem. En hij heeft ook een paar keer in het voorprogramma gestaan. Dus vind ik wel uh, grappig van... Uh, Katie Malua in de Heineken Musical Nou, dat is er wel uh, kikker natuurlijk. Dat is zeker wel kikker. Maar het is erg stil om me, moet ik zeggen. Ik wil zeggen, zijn laatste twee plaatsen heb ik volgens mij uh, wel gedraaid. En toen wist ik ja. niet dat het Boris was, maar het Boris Cyrus. Boris Ja, en hij heeft het. Lekker uh, met tuin geleid. Ja, dat is ook wel zo. En, uh, maar ja, het is nu wel stil. En hij heeft in uh, 2016 nog een nummer Best of Me gedaan. En dat ging over de roerige tijd waar hij doorheen is gegaan. Maar ja, je bent dan zo jong. Yeah. Ja? Hij, uh, hij was. Uh, dat was in 2003, begin 20. Het uh, was een van de eerste grote muziekprogramma's toen, hè, in die tijd. Idols. Oh, dat zou kunnen. Dat heb ik nooit bezig gehouden. Goed, vandaag ja. wordt ze jaar 51. Jawel, ze is de 50 voorbij. Gwen Stefani. Gwen René Stefani. Ze komt natuurlijk uit de ska-band. Ik noem het niet echt ska, maar zo werd het, wordt het hier wel genoemd. No Doubt. Gwen Stefani, ik ken haar van dit... Oh, wacht. Nu draaien twee dingen door elkaar. Even overnieuw. Oh. Ja, dat was een beetje rommeltje. Speak, dat was haar grote hit. Don't Speak. So Later had ze nog een andere plaat. Van dit. Een lekker zelfverzekerde dame... En ze is uiteindelijk getrouwd met, Gwen euh, met uh, Gavin Rosdell. En die is natuurlijk van Bush. Everything's Zen, I don't think so. Ze zijn uiteindelijk gescheiden in 2015. Ze hebben nog wel uh, twee kinderen, geloof ik, samen. En ze is nu met Black Shelton. En uh, dat is de man van The Voice. Die zit daar in de jury. En uiteindelijk heeft ze ook een eigen kledinglijn. Nou, het is een actief uh, baasje, dit, uh, deze Gwen Stefani. Wie nog meer? Ja, Chubby Checker is vandaag jarig. Oh. Ja, hij heet eigenlijk uh, Ernest Evans. Dat vind ja. ik op zich ook een leuke naam. Nou. Huh? Maar Chubby Checker had hij wel gaan, was eigenlijk een beetje chubby. Ja, en hij had op. een grote doorbraak met, uh, met uh, Let's Twist Again. On, Let's het is origineel het is niet eens van hem, hè? Nee. Hij staat bekend op het feit dat hij heel veel dingen gewoon nazingt. En daardoor werd hij groot. En uiteindelijk uh, zijn platenmaatschappij zag hij het wel zitten om dit nummer opnieuw op te, op te nemen. En dan ja, als A-kantje. Als het was eerst een B-kantje van een of andere band. Hank Ballard en the Midnighters. En toen werd het niks. Maar goed, jonge leeftijd speelde hij al piano. Wat nog meer was de... En grappig, grappige, Chubby Checker... Uh, dat is, hij was zelf mollig. Dat was... En omdat hij ook vet dominee, domino... Uh, uh, noem je dat, imiteerde. Uh, die was ook dik. Dus kreeg je chubby, uh, mollig domino. En checkers is dan verwijst of weer naar een damspel. Ook weer domino. Dus zo zit de naam een beetje in elkaar van deze chubby checker. Ik vond het op zelf wel grappig. Nou goed. Uiteindelijk is hij ook nog het ooit opgepakt met drugs in zijn koffer. En het, het Twist is nog een keer opnieuw uitgebracht in 1988. Door de Fat Boys. Goed. Vandaag ook jarig. Lindsey Buckingham. Die is natuurlijk van Fleetwood Mac. En, ah, oh, dit is zo mooi, hè? Dit... Lindsay Buckingham is samen met Stevie Nicks ooit begonnen in de jaren 70. En in 1975 ontmoette ze Fleetwood Mac. En Fleetwood Mac maakte een hele andere muziek. Die maakte echt dit soort muziek. Nou, een beetje oud en stoffig. En eigenlijk, Lindsay Buckingham is de nieuwe hersenen geworden van Fleetwood Mac. En hij heeft er dus heel iets anders van gemaakt: wat zoetsappiger, wat toegankelijker voor het grote publiek. En uiteindelijk heeft hij naast Fleetwood Mac... ook nog heel veel solo platen uitgebracht. Onder andere in 2008 The Gift. En in 2018, hij zat toen nog steeds in Fleetwood Mac... is hij wel officieel ontslagen uit de band Fleetwood Mac. Deze Lindsey Buckingham, 71. 71, ja. Die vandaag ook jarig is en ze wordt 52. Bianca Krijgsman. En oh ja. denk je, wie is dat? Maar zij is dus die dame uit Saai. En zij speelt ook in de Luizenmoeder. Oh ja. En dat was echt die, uh, geweldig. En je had ook... Uh, een hele leuke serie die heet De Babs. Een bijzondere. Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. Ook, ook een oh ja. hele leuke serie. En ik kan u zeker aanbevelen. Als je de luistermoeder leuk vindt, de personages. dan vind je Babs ook heel leuk. Oké. Okay. Dus, uh, ja. Oh, uh, postbode Simon. Ja. Uh, dit toch even. Ik verveel maar... Hij wordt vandaag 58. Hij schrijft er een hele grote te hebben. Want de videoclip moet geloven. of de video eigenlijk van. Motley Crue drummer Tommy Lee en Pamela Anderson. Hij trouwde eerst met Heather Locklear. Oh, Die speelt in Dallas en Dynasty, weet ik veel. Uiteindelijk in 1993 trouwde hij met Pamela Anderson. Die ging in 1999 alweer uit elkaar. Hij is nog steeds de drummer bij Motley Crue En ook nog met of mee. En zit hij ook nog steeds in deze Tommy Lee. En hij heeft nu een vriendin. Ja, ik weet niet, hij is echt geloof ik 30 jaar jonger of zo dan hij is, oh. geloof ik. Ik Weet niet, echt heel jong is die. Uh, hier. We hopen dat ja, hij je het nog doet. Ja, precies die grote stok van hem nog werk. Ja, precies. Goed. En vandaag is ook jarige uh, Roy Horn, en die is uh, vor, uh, dit jaar in mei overleden. Hij was van 1944, en hij is dus uh, een van de twee van Sigrid en Roy, weet je wel? Dat is dat uh, die altijd in Las Vegas optraden. Oh ja, die ja, ja, ja. Leeuwen en al die dingen meer. Oh ja, Sigrid en Roy. Ja, ja, ja die ja. met dieren uh, allerlei uh, spannende ja. dingen deed. Oké. Okay. Ja. Vandaag uh, zou je jaren zijn geweest, maar al overleden in 1960. Toen was je nog maar 21 jaar oud. Ik heb het over Edwin Cochran. To to en Eddie Cochran... Hij speelde eerst samen met Hank Cochran. Je zou je denken, het zijn die broers of zo. Of familie. Totaal geen familie, maar wel toevallig dezelfde naam. En uiteindelijk hebben ze dat een aantal jaren gedaan. Uiteindelijk ging hij solo. En uh, Come on Everybody. Uh, zongen over de jeugd. Over de moeilijkheden die de jeugd had. Maar uiteindelijk ging hij samen met Gene Vincent en Tony Sheridan En ook nog een vriendin. gingen ze op tour. En bij Chip Hen. Uh, Share uh, Zaten ze in een taxi. De taxichauffeur reed niet helemaal goed. Wilde het midden op de weg gaan keren. En werd uiteindelijk aangereden. En uiteindelijk uh, is iedereen opgenomen in het ziekenhuis. Gene Vincent en Tony Sheridan konden de volgende dag alweer het ziekenhuis uit. Maar helaas, deze Eddie Cochran uh, overleed daar in het ziekenhuis. En uiteindelijk, uh, wel maf. Uh Tijdens, zeg maar, dat hij in die auto lag, kwamen er politieagenten bij. En een van de eerste agenten die daar te plekken was, was uh, Dave Dee. En Dave Dee is van Davy Dozen Dick Titch. En die nou, was zo onder de indruk van het feit wat hij daar aantrof. Dikke Titch, Dick en Titch. Ja, nou goed, een hele bekende uh, groep in de jaren zestig was dat. En uiteindelijk uh, is Paul McCartney ook nog ooit onder de indruk geweest... van deze Eddie Cochran en door... De muziek van Eddie Cochran is hij bij de Beatles gegaan. Maar of is wel dat de chauffeur van die taxi. 15 jaar rijwijsontzegging heeft gekregen. Omdat hij zich zo hard misdragen. En uiteindelijk 5 pond. Maar. Nee, hij keerde alleen maar wel. Op een, op een hele verkeerde, verkeerde plek. Zeg maar. Goed, dat was Eddie Cochran. Ja, ik heb vandaag. Dat wordt jullie landenkeuze ook. Uh, Ashley uh, Nicole Simpson. Ze ja? is een Amerikaanse zangeres en actrice. En uh, ze is ook de jongere zus van Jessica Simpson. Grappig. Maar ze heeft een rock album en ze heeft ook een, een nummer dat vond ik wel leuk. Het heet the Pieces of Me. En dat wil ik straks als de Jolande keuze gaan maken. Nou ja. Hartstikke goed. Heel fijn. Dan gaan wij nu terug naar vervlogen tijd. Neighborhood, de band. Lost in translation. Niet altijd. Nee, niet, het is niet echt een hele grote hit, maar dat weet je nooit of het gaat voor. Neighborhood heet de band en uh, Chip Grown. En de Monotones. En het is Lost in Translation. We zijn er alweer klaar voor. De Zandvoortse berichten. En we uh, kijken even. En onder andere zijn de strandpalvens. Wacht even, wacht even. Zandvoortse berichten. Ja, moeten we wel even officieel allemaal aankondigen natuurlijk. De standpagio's zijn getest. Zijn geïnspecteerd door Rijnland. Vrijdag en dinsdag is dat gedaan. Onder leiding van uh, Hoogre Hoog, Hoogheemraadschap... En uh, het is natuurlijk even de, de vraag, uh, wat mag er blijven staan? En wat moet er weggehaald worden? Nou, onder andere containers moeten weg worden gehaald. Want als het, namelijk het water omhoog komt en de containers komen los van stand... dan worden dat echt projectielen die echt als ze weer terug het stand komen... oh mijn god, dan zijn dat echt dingen die kunnen echt heel veel schade berokkenen. Dus daar wordt uh, naar gekeken. Sommige standpavillons uh, worden wel afgebroken. Zoals uh, fosfor, naaktstrand, dat is te afgelegen. En Havana 6 ook... Beachclub 10, uh, die heeft natuurlijk de tent geleend van Corandon en die gaan dat ding ook helemaal af. Afhalen, afbreken. Die geven we weer terug aan Correndon. Die gaan namelijk een hele nieuwe standtent opbouwen. Omdat ze natuurlijk ook een gigantisch brand hebben gehad afgelopen. Nou, dat is ongeveer twee maanden geleden of zoiets. Dat is vrij heftig. Even kijken naar Jolande, die weet het ook niet zo gauw. Wanneer was Beats Club Ten ook weer afgebrand? Is dat is oh, twee maanden het geleden. Het voorjaar? Oh, nee. Uh, is het nog wel een We waren geleden. net hier begonnen met uh, dat de tent open mocht. Ik denk, dat, ik denk dat eind mei was het al. Ook juist, al zo lang geleden alweer. Ja. Nou goed, uiteindelijk bleek de schouw mee te vallen. Ze zagen het met z'n allen tegenop. Er waren nieuwe regels namelijk. En ze waren bang dat er heel veel dingen tegen. Maar uh, Niels uh, Priester was uh, de woordvoerder van de standpachters. En die stond erbij, elke keer bij de... En die had zo zo, oh, oh, fingers crossed. Maar het viel allemaal mee. Uiteindelijk moet er wel rijkswaterstaat nog een keer langskomen. Maar dat zou eerst een combinatie worden. Maar dat kon niet, vanwege die afstanden natuurlijk allemaal weer. Dus die komt nu binnenkort nog. Maar dat wordt een formaliteit, want die let op dezelfde dingen... Ja, het is een leuk klusje om gewoon even langs te gaan. En... Ja hoor, wat hebben ze gezien? Ja hoor. koffie? Ja, nou, weer huis. Goed, wat nog meer uit Zandvoort te melden. Ja, wat nog meer uit te melden. Er is, uh, in de herfstvakantie is er een theaterklas. Uh, Danielle Oonk die is een afgestudeerde kleinkunstenaar. Die woont dus een aantal jaren in Zandvoort. Ze wil met maximaal twaalf kinderen drie ochtenden in de herfstvakantie aan de slag... om ze allerlei theater- en presentatiehandigheden te leren. Dus ben je tussen de acht en twaalf, houd je van toneelspelen... Meld je aan door een mailtje te sturen naar office.daniellaonk.nl. Afschuwelijk, toneelspeler, Echt, ik zou het nooit willen. Volgens mij deed jij mee aan stand-up comedian en dat soort dingen. Maar de theaterklas is dus op 12, 13 en 14 oktober. Van 9 tot half 1 in het jeugdhuis achter de Protestantse Kerk. Wil je. De gegevens er even nakijken. Zandvoortse krant, pagina 7. Oké, okay. goed. Er is natuurlijk een evaluatie gedaan over de ambtelijke samenwerking... tussen Haarlem en Zandvoort. Nou, heel veel mensen waren positief. Maar Patrick Berg van OPZ, die heeft grote zorg... is namelijk een van de rapporten geschreven door Berenschoot. En hij ziet niks van de zorgen van de, de ondernemers... en van de bewoners van Zandvoort in de rapport. De rapport is eigenlijk alleen maar positief. Terwijl andere mensen wel weer uit het rapport... De ontevredenheid halen en zeggen: Nee, het staat er echt wel in. Dus uh, dit is, het heel veel mensen zijn toen al wel negatief. Martin Hendricks van het VVD, geen goed. Geen voorstander voor de samenwerking. En uiteindelijk blijft één iemand... Um, uh, nou goed, is, geloof ik één iemand Lassing... die was redelijk positief over de, de, over de samenwerking tussen Haarlem en Zandvoort. Hoe is jouw uh, ervaring? Want jij doet het nu ook al een aantal maanden. Nou, wat dacht je van, uh, wat dacht je van bijna drie jaar. Drie jaar is het alweer? Ja, ja, we zijn in 2018 begonnen. En? en uh, ja, nou, ik ben wel positief over het... Uh, het werken daar, het is een goede werkgever, maar ik werk nu dus eigenlijk al vanaf maart werk ik thuis. Oké, okay, dus. Dat is natuurlijk ook wel heel apart dat je dan thuis. Uh, dat wordt allemaal goed geregeld. Ja? Dus als werkgever is het helemaal prima. Ik merk zelf wel af en toe dat ik het idee van uh, vergeet jullie Zandvoort niet. Nou, dat, uh, is, dat de Zandvoort krijgt alleen maar zeg maar te horen dat ze tekort betalen. ze het van tekort met ja. zeven ton en, of en zo. En ik denk het? zelf van wij de, degenen die nog vanuit Zandvoort komen, die zeggen ja, maar wij deden toen dat en dat. En oké, okay, maar, maar je merkt wel een beetje. Dat, uh, ja, nee, dat mag ik allemaal niet zeggen. Gewoon. Ik heb wel het idee dat uh, Zandvoort af en toe een beetje vergeten wordt. Nou ja, goed, het is Harlems geluid. Hè. Het is gewoon. Harlem is de grote plaats en Zandvoort moet daar toch een beetje naar. Uh, ja, maar er wordt een enorm misschien. bedrag betaald iedere maand hoor, door Zandvoort aan Harlem. Ja, en dat tekort. Ik zeg zeven ton nog, misschien een keer. Ja, nou goed, ik, ik hoor het al. Ik hoor het al. Ja? Wat ik hier lees in de krant klopt wel een beetje dat het nog niet helemaal op één lijn zit met z'n allen. Eh, goed, milieuvriendelijke De drinkflessen bij de Duinroos. Eh, woensdag 23 september, dag van de Kraanwater is door dopper geïnst, uh, geïnstalleerd. Zeg maar, zo'n zo fles met zo'n. Ja, ik vond het altijd een soort is dat. Met ja. Dat je denkt, van, oh, moet je dat op je borst zetten? En dan word je, nee, dat is, dan kan je hem omdraaien. Dan kan je water erin doen. nou De dopper. En het schijnt om uh, de kinderen te motiveren... meer drinkwater te drinken... in plaats van die eindeloze stomme pakjes mee naar school te nemen. Worden die dopperflesjes nou gemaakt van ingeleverd plastic? Dat is niet helemaal de... Dat Want ik, dat, niet ik heb dan wel zo van, ja jongens... dat zijn dan weer 40 of 60 flesjes... Uh, plastic. Ja. Ja goed, dat is wel belangrijk dat het gerecycled wordt. Ik zat er ook naar te kijken. Ik denk van ja, het is wel weer heel veel plastic. Ja. Maar goed, ja. Dit is ja maar ze drinken prettig, dat moet ik wel zeggen. Ja. En uh, ja, ja, hoe vaak koop je flesjes. Maar ik merk dus inderdaad tijdens het ploggen, dus de joggen met uh, vuilraap. Ja? Hoeveel plastic er op straat ligt. Maar ook blikjes hoor, ook. Ja. ja en ik ja. denk van ja, uh, probeer dat even niet te halen. Nee. Neem gewoon een dopperflesje mee is... of wat dan ook. En uh, die nemen we weer mee naar huis. En uh, dat scheelt zoveel. Het is, het is echt, ik heb nog steeds van die collega's die dan tijdens de vergadering zo'n fles voor zich hebben staan En dan zeg maar om de tien minuten een slokje water nemen. Hou er mee op. Ja, Waar slaat dit op? Weet je wel? Dat gezeur over genoeg water. Denk, neem maar af en toe een glas water of een kop thee klaar in plaats van een soepje. Het schijnt beter zijn dat je in één keer twee glazen water neemt en dan gewoon de rest niet. Het ja, schijnt veel beter voor je systeem te zijn. Zeker, Nou, ik heb geen stand voor de ja, meer. Niet, dan is het tijd voor je landekeuze. Ja, ik nee. heb hem hier klaar staan. Ja? En dat is dus inderdaad die. Uh... Ja? Oh, dit is hem niet. Dit is niet. Gaan, Deze is het. Ja. Oh, hij, hij, is, hij is weggegaan. Hij is weggegaan. Dan moet je hem even opzoeken. Oh, uh, dat is wel heel irritant. Ja, dat is, je moet toch even helemaal terugklikken. <laughs> of heb je het op het verschil? Nee, iets? hij is hier. Hij, is hier. Zichol, hij staat gewoon klaar. Oh, okay. Het is uh, mm -hmm. Esty Simpson, die is dus vandaag jaar. En het nummer heet Pieces of Me. On a Monday, I am waiting. Tuesday, I am fading. And by Wednesday, I can't sleep. Then the phone rings, I hear you you you've come to rescue me Dus ik zeg... Ashley Simpson, is dat familie van... Uh, ja, zeker. De Jessica Simpson, Simpson jawel. Zeker. Oh, en de Simpson Brothers, hoort je er ook bij? Nou, dat... De, ja, de Simpsons. Zo ver ben ik er niet ingedopen. Nou, oké. Okay. Goed, ze is vandaag jarig. Hoe oud is zij geworden? 36. 36, ach, mooie leeftijd ja, nog. Dat is gewoon nog een geweldig. klein meisje. Dat ben je ja. toch een schatje, dat, weet je? Ja. ja, als je zeg maar boven de 50 bent, dan vind je dat allemaal een kleine meisjes gewoon nog. Goed. Ja, <lacht> goed. Ja, er is een rechtszaak geweest afgelopen week. En dat gaat over de gewelddadige Rolex-bende in Amsterdam. Schijnt echt heel veel mensen lastig zijn gevallen. Zodra ze iets glimmen, zijn net raven zeg maar deze gasten. Het zijn er echt volgens mij vier: Moerat B en Moer Irin G en Osama. A, ah, nou goed zo. Ze, ze hanteren allemaal flinke, uh, nou ja, veel agressie om iemand van zijn Rolex te beroven op straat. Zijn gewoon watjes, hè? ze zijn niet stoer, want ze hebben zelf kunnen niet gewoon verdienen. Nou ja, dat is misschien He? wel waar. Echt allemaal in de leeftijd van 29, 25, 20 zelfs. Zelf. Ze hebben ook minderjarigen hebben bij betrokken, die moesten dan uh, echt op de achtergrond een beetje bijstaan. Uiteindelijk hebben ze onder andere bekende Nederlands Estelle, uh, Estella Kruijf, uh, kapper Hanna Hanna. Die ook heel veel bekende voetballers knipt. Die hebben dus hele dure loogjes om haar polsen zitten. En die worden dan lastig gevallen. Wordt eraf gehaald, Zelfs één iemand. Die werd echt met een hondelknuppel geslagen. Tanden uit zijn mond. Echt bizarrigheid. Gewoon voor een horloge. En uiteindelijk hebben ze geïnfiltreerd. Ze hebben de, de, de, de, de telefoongesprek kunnen afluisteren van deze vier jongens. En uiteindelijk op die manier hebben ze ook heel veel slachtoffers kunnen voorkomen. Dus dat is ook wel heel erg mooi. Uh, uiteindelijk is Robert Moskowitz ook nog beroofd. Dat was alleen een beetje jammer. Dat was een nep Rolex. Zal hij dat zelf geweten hebben of zal hij erbij geluisterd uh, zijn, zeg maar. Uiteindelijk hebben ze deze flinke gevangenisstraf gekregen. Uh, twee mannen hebben zes jaar opsluiting gekregen met tbs-dwangverpleging. Kijk eens. Uh, en uiteindelijk hebben ook nog uh, een andere jonge gasten... Ze hebben zeven jaar gevangenisstraf gekregen. Ook met uh, dwangverpleging. Ja, deze jongen hebben wel dwangverpleging nodig. Ik, want als je echt voor Rolex dit soort dingen gaat doen. Nou ja, was, uh, van de zomer was er toch uh, een jongen neergestoken vanwege een Rolex uh, horloge. Ja, was dat echt vanwege... Want, uh, hij, hij, uh, hij wilde dus uh, zijn vriend uh, uh, redden. Oké. Okay. En dat bleek dus dan uh, de zoon van een collega van mij te zijn. Dat vind ik dan ook wel bijzonder. Maar ging het toch een Rolex of ging dat meer over die uh, drill raps? Nee, over een duur horloge was het. Oké, okay, dat ging ook over een duur horloge. Ja, ik vind dat voelt wel erg. En is dan inderdaad, dan komt het dichterbij dat je dan dat het dan iemand is die jij kent. Ja. En uh, ja, dan denk je even, wauw, dat is toch... Uh, ja, het is echt die prijs wikkerlijk. voor Rolex, die, die staan niet besteld. Maar het kan echt wel een halve ton zijn of zoiets, hè? Het kan wel ja, 100.000 zijn. daar kopen er een huis voor, denk ik Ja, dus. is echt... Dus de, de tijd staat ook op je telefoon altijd. 22.000, oh, als je ja. staan. zijn nog net de prijzen. De, de submarine uh, super, uh, horloge, ja. 22.500. Is is het is volgens dan. mij ook niet Charles Lindbergh ooit er mee bezig geweest met Rolex. Om dingen te ontwikkelen daarvoor. Nou goed, uh, nou even zover het geweld. Heb je nog iets anders? Wat? dan geld. Ja. Oké, okay. ja, nee, ik heb zeker nog wel wat. Uh, er is, uh, dat vond ik ook wel heftig, daar hadden we het net over. Een bruidspaar, die, uh, die was, uh, was dus uh, zwaar getrouwd. En uh, ja, je hebt allemaal leuke dingetjes. Hè, van, uh, ja, je zet uh, kopjes water hier op de ja, trap. Op de en uh, ja, ja, ja. ballonnen, de hele slaapkamer vol. Oh. Maar er waren dus anderen, die hadden dus gewoon 40 kubieke meter zaagsel in de tuin laten storten. En nog met allemaal, uh, jij ja, zei, hooibalen. stroombalen eronder, geloof ja. ik. Zoiets Zo, dat. Nou, dat is toch niet leuk meer? Je denkt, van, hoe haal je het in je hoofd, Ja. Ik heb er filmpjes van zitten kijken en je denkt, van, echt, maar, en dit, nu moeten ze lachen of zoiets volgens mij. Is dat grappig? Ik vind dat niet grappig. Nee, dan, echt, uh, dan moet je dat nog opruimen en, je denkt van, en dan verwacht je nog dat dat toch vrienden zijn. Nou nee, dat, ja. dat is over die vriendschap dan ja, hoor. Dat volgens mij echt over hoor. G dus een soort ontgroening is dat wel dat bij. Ja. Nou, ja, uiteindelijk uh, is het allemaal goed gekomen, toch? Denk ik? Is ja, het ze toch zijn gewoon getrouwd, die mensen. En uh, ja. hoe het verder afloopt. Ja, er komt misschien wel weer een film over, hè? Of een okay. real life soap. Uh, Zeker. Dat zou zomaar real life soap kunnen zijn. Nou goed, straks onder andere hebben we nog nieuws. Zingen van wel Bishop Bright. Maar eerst, ja, wel. terug van weg geweest. Ze hebben een nieuw album uit. En dat heet ook simpelweg gewoon 2020. Herken je wel een beetje? Living on a Prayer. Iets met Roos hadden ze ook een hit me. I've heb het over namelijk de nieuwe single van John van Jelby. De heer Limited. Wake up, everybody, wake up. Here we go. It's just another day. Another buzz, another beep. Scrub your face and brush your teeth. Out the door into the street. I fell out of my sleep. A million different faces. All from different places. Swimming in the sea. Trying to keep your head above water. Trying to keep your head above water On a night like this One breath, one wish Step out of the edge It's worth the risk Life is limitless, limitless Limitless, limitless Wake up, everybody wake up You should do it all again. You know the song, it's on repeat. Round your shoes, can't find your feet. Grab your wallet and your keys, better not forget to breathe. Sweat until you're soaking. Don't let them see you choking. Ja, nou, ja, sorry, ik moet Bon Jovi zeggen, want anders dan klopt het in de druk. En dit is uh, de nieuwe plaat, die heet Limitless, Limitless. Ja, dat on is ongelooflijk. Er Geen limieten aan mijn liefde die ik heb voor mijn vrouw. Gingen daarover? Ja, dat zou allemaal kunnen. Nou, dat vind ik wel mooi. Ja, dat is want... mooi. Zeker. Ik heb, het, heb je het over powerfrau of zo? Ja, zeker. Er is een ik... geschiedenisleraar, ja? Richard Zuiderveld. Die stond met zijn mond vol tanden toen drie leerlingen aan hem vroegen... waarom het in de geschiedenisboeken eigenlijk alleen over mannen ging... en niet over vrouwen. Want uh, legendarische vrouwen die vroeger de wereld veranderden... bestonden wel degelijk. En toen heeft hij dus zelf uh, besloten om een boek uit te brengen. Dat heet Powervrouwen. En dat zijn 35 spannende verhalen over uh, bijzondere vrouwen in de geschiedenis. En dan noem je bijvoorbeeld uh, Marie Curie. Pocahontas, oh, ja. die waarschijnlijk echt bestaan te hebben. Cleopatra. En dan heb je natuurlijk... Uh, ja, uh, er was ook een vrouw die... Uh, die uh, een, uh, een vlieger. Een piloot. Yeah. Uh, ja? Je, oh ja, je, die verdwenen is... Ook? Ja, je hebt toch ook andere... Maar het was, er is al een man geweest, hè? Die was niet de eerste. Nou, dat maakt niet uit, maar de vrouwen worden weer... vaak niet genoemd. <haha>, sorry, hier op het ja. eiland gestrand Ja, ik weet is. Wie je bedoelt, maar die, die bedoelde ik nu net even niet. Maar... Oh, je bedoelt anders. Maar het is wel bijzonder om uh, inderdaad te zien uh, wie er allemaal zijn, weet je wel? Ja, nee, nou. dat was hartstikke goed om daaronder aandacht te brengen. Ik bedoel, uh... je hoort dus ook wel uh, verhalen. Dat vrouwen dan bijvoorbeeld uh, zich gekleed waren als man. En die gingen dan gewoon mee uh, oorlog voeren en zo. Ja, dat ze anders niet mee mochten. Ja, goed, het is een bekend verhaal over de stelling van Vermont, geloof ik. Dat gaat over. De, de, je hebt natuurlijk de stelling van Pythagoras. En je ja. hebt de stelling van Vermond... En dat gaat dan weer over. Dat is tot de derde macht. En dat moet dan weer uitgerekend worden dat het niet klopt. En daar hebben wiskunde zich al. al Volgens mij al zes eeuwen over uh, Bogen. gebogen. Gebogen. Hoe, hoe kan je dat dan nou sluitend krijgen dat het niet klopt? Ik snapte er helemaal niks van. Maar goed, het verhaal vond ik wel leuk. Maar uiteindelijk was daar al één wetenschappelijke. Uh, wiskundige vrouw. En die heeft zich er ook over gebogen. En die heeft ja. onder een mannelijke naam. Heeft ze allerlei oplossingen ingezonden. Anders werd ze gewoon niet geaccepteerd ook. Nee. Dus dat is ook dus wel. Er best wel veel boeken, denk ik. Uh, gepubliceerd door vrouwen ja. onder een mannennaam. Dus ja, ik vind het wel... Hè. Er is ook een prachtig boek... en het was, uh, ging over de vrouwelijke paus. Die is er dus, helemaal niet geweest? Nou, dat is de vraag. Maar de die werd toen op een gegeven moment toch nog zwanger. Ja, dat is toch een beetje lastig om dat allemaal... Uh, dat, en die, had, die was heel dat rechtvaardig. Dat nou. Volgens mij was dat Johanna of zo, de vrouwelijke paus. En toen was er dus zo'n koning... en die was heel lastig. En toen kreeg ze een straf ja? die kreeg die dat hij die dus... Uh, geen alcohol meer mag drinken en geen vlees meer mag eten. En toen... Uh, toen werd hij heel erg gezond en... Uh... En toen kwam het ja. allemaal nog goed. Ja. Nou, als we het toch over vrouwen hebben. Een vrouw die momenteel erg in opspraak is. Ik, ik heb het ook over Halsema. Ah. <laughs> Femke Halsema in ja. Amsterdam. Dan heeft ze toch wat beslissingen genomen over de dam. De, nou goed, er wordt nu naar gekeken natuurlijk. Zij heeft nu zelf al gezegd... Van, ja, die mondkapjes moeten gewoon verplicht worden. Dacht ik, wat zeg je nou? Volgens mij heb je andere zaken. Wat, ga je nu ermee bemoeien of zo? Is er één keer? Terwijl je de dam het helemaal uit de hand laat lopen. Er wordt ja. nu gekeken wat het feit van... Uh, wist zij van tevoren dat er zo uit de hand zou lopen? En is er genoeg overleg gevoerd... En uh, ja, grappig is. Nou, kijk eens naar die berichtjes. En in die berichtjes komen ervoor dat zij onderling in de gemeenteraad heel veel. Uh Complimentjes aan elkaar waren aan het doorsturen. Maar verder, ja, niet zo nauw namen met de regels. En die driehoeksverhouding die ze hadden. Een beetje die, die driehoek. Die, die dan overleg, politie, gemeente en. Nou, nog wat. Dat dat helemaal niet goed tot stand is gekomen. En dat ze het gewoon een beetje op belopen hebben laten gaan. En zij van tevoren wel op iets dat het druk zou worden. Maar dat niet zoveel meer heeft gedaan. Er wordt naar gekeken en ze proberen nu, nu weer in het positieve daglicht te komen. Door te zeggen: ja, die mondkapje moet echt verplicht worden hoor. Dat is veel beter voor de gezondheid goede zet, denk ik. En ik geloof ook dat ze wel... goede zaken doet. Maar dat was... wel een gemiste kans. Dat op de dam. Ik bedoel, ja, dat was toch algemeen... toch wel de, de, de, de, de dance. Dat je eigenlijk gewoon afstand moest houden. En dat je demonstraties... ja, soms een beetje moest sturen. Ja, dat ja. zijn niet helemaal. Ze liet het een beetje op z'n blopen. Nee, goed. maar ja, dat is uh, learning... Uh, on the job, hè? Zo heet dat. Learning wat? on the job. Ja, maar dat goed. je gewoon... Uh, er gebeuren dingen en daardoor... passen je, je beleid uiteindelijk op aan. Ja. Dus je, sommige dingen kan je niet voorzien. Nee. En als ze zeiden al zeker met die demonstratie op de Dam van nou, normaal waren het misschien de 500 of 1000 man. Ja. Dat uh, ja, via Facebook en internet en al die toestanden meer, dan haal je zoveel mensen binnen. Ja. Dit <coughs> ja, kan... was bij het Project X feestje, weet je wel. Ja. Dat en... je toen ooit dat ging ook helemaal verkeerd? Dat ja. klopt, dat ja. was toen ja. openbaar ja. gemaakt. Ja. Nou nee, ja, goed, een sterke Femke. Ze heeft nog zoiets als dingen die op haar padje komen, geloof ik, hè? Ja, denk ja ik denk wel. Ja, het, Nou goed, dan gaan we een van de plaatjes die we draaien.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 Een higher maar dat heb je al begrepen, denk ik. Sorry. Ja, geeft niet. Geeft, ja, geeft, niet. geeft niet. Nee. In dat de heat of the moment natuurlijk. Ja, zeker dan. Ja, ja, weet je wel. Het is vijf uh, voor tien hier ja. in Zandvoert. En we hebben koninklijk berichten. nieuws. Maar het is al uh, volop op het finale. Ja, maar ik wil er ook nog wel eens over zeggen. Want de Belgische kunstenares Delphine Boel, die is 52, mag zich voortaan prinses van België noemen. Ja, bijzonder hè. Het ging er alleen maar om de erkenning, ze. Maar op de laatste zitting ja. werd ze... Uh, ze mocht ze koninklijke hoogheid noemen... Maar ze is nog wel doorgegaan, want ze eiste nu... Dat ze, dat ze ook zo behandeld wordt als de andere kinderen van Albert. Oh. En ze wilde ook de titel Prinses van België krijgen. Ik denk okay. van nou, het ging er helemaal niet om het geld, het ging er nergens om. Nee, nee, alleen nee. om de erkenning. En nu wil ze toch alles. En dat vind ik wel een beetje vreemd. Ja, en ze maar, zei ook uh, in een eerdere inter inter interview... dat ze eigenlijk haar familie, haar naaste familie was allemaal het land uit. Je woont ergens anders. En ze had zoiets, ja, ik wil eigenlijk toch mijn kinderen nog wel een opa geven... Dus, ja, ja, ge geen is ik... een koning als opa. Ja, dat is toch heel is leuk. Ja. Kan je daar ja. op het paleis rondlopen en zo? Ik heb geen idee hoe al haar kinderen zijn. Of die het nog wel interessant vinden. om de. Uh, 52 is, nou, ik denk dat die kinderen wel... Uh, ja, die zijn niet net, Die zijn uh, ja. wel uh, grote buwers, denk ik. Ja, ook, die vinden het wel leuk om daar rond te lopen natuurlijk. Ja. Oh, van en je man, mag ik nou die ene iPad? Mag ik die ene dit? En ja, mag dat heb ik allemaal gekregen. Dus het en eigenlijk... ik wil ook zak geld. Maar mag ze dan ook als troonopvolger? Want nu is ze, uh, dus, dat is haar halfbroer... Ja? Die is dan, uh, dat is nu de koning Filip. Hoe oud is die dan? Oké, okay, zoals ze zo aan de zijkant er zo in steken ja. zitten, En uiteindelijk zit zij op de troon. Wordt het koningin Delphine, ja. Wel. Ja, dat wel? Gewoon, gewoon normaal burgmeisje. Burg meisje wordt uiteindelijk de koningin. Ja, dat ja, ik wel mooi. Dat ja, is wel grappig. Maar zo. het is, weet je, als hij het gewoon toen al toegegeven had, dan was het rest, uh, dan had hij haar gewoon haar kunnen her en, uh, herkennen en er gewoon een uh, toelage gegeven en klaar. Ja. En nu, uh, ja, nu, doordat hij zo heeft tegengewerkt, uh, is het ergste bewaard geworden wat hij ooit zou willen. En, denk, ja. Nou ja, geinig. Deze nieuwe prinses van België. Nou ja. goed, uh, ik zou zeggen, we, we gaan dit weekend in. Prettig weekend. Prettig weekend. En tot volgende week. En tot volgende week. Dan rijden we nog even die leuke Nederlandse plaat. Dit, hè? Ja. Ja, ja, nee, nee. Ik heb het over Gold Band. Alweer, Juist, ik weet ik ook al. Ja, ik vind het wel leuk. Van oh. de teksten. Ik moest niks van me hebben, bleef ze keer op keer maar zeggen. Haar argumenten waren sterk en lastig te weerleggen. Tot stond ik el. Op 106.9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur.